9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Maleisische stad Kwantan hebben een paar duizend mensen geprotesteerd... tegen de komst van een fabriek voor zeldzame aardmetalen. De demonstranten zijn bang voor radioactieve straling... vanwege het restmateriaal dat bij de fabriek zal worden opgeslagen. De fabriek is in handen van een Australisch mijnbedrijf... dat er metalen wil gaan verwerken voor mobiele telefoons en flatscreen-tv's. Volgens de Australische eigenaar veroorzaakt het radioactieve restmateriaal geen gezondheidsproblemen voor omwonenden. De demonstranten zijn het daar niet mee eens. Ze zeggen dat er bijvoorbeeld geen duidelijk meerjarenplan is voor het verwerken van radioactief afval. Bovendien zou de Maleisische regering niet voorbereid zijn op een eventuele nucleaire ramp. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken...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 omdat de macht van Assad volgens hen nauwelijks wordt ingeperkt door de nieuwe grondwet. In Groot-Brittannië is de eerste editie van het boulevardblad The Sun on Sunday uitgebracht. De nieuwe zondagskrant is de opvolger van News of the World. Dat werd opgeheven na een afluiserschandaal. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch hoopt dat The Sun on Sunday de best gelezen zondagskrant van Groot-Brittannië wordt. Het weer, hier en daar mist of nevel, vanmiddag opklaringen en zo'n 9 graden.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 Begin juni wordt in Rio de derde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling gehouden. De Rio Plus 20. De eerste conferentie in Rio was namelijk precies twintig jaar geleden. En zo direct praten we met iemand die er twintig jaar geleden bij was. En met iemand, en die zit hier al tegenover ons, Louise Fresco, die er straks heen gaat. Verder Grutos spotten in Spanje en Portugal dit tweede uur van Vroege Vogels. <lacht> voor een kleine quiz. Let even op. Hier komt de opgave. In Canada zit olie in de grond. Maar die olie is zo dik dat je hem tussen het zand uit moet smelten. Dat heet teerzand. Bij dit proces worden enorme hoeveelheden water gebruikt. In het afvalwater en slip zit onder andere lood, arsenicum, cyanide en ammonia. Wat overblijft zijn een soort maanlandschappen... waar geen mens of dier meer iets mee kan. Bovendien wordt per vat drie tot vijf keer meer broeikasgas uitgestoten... dan voor een vat normale, vloeibare olie. En dan nu de vraag. Is deze vorm van oliewinning schadelijker voor het milieu... dan andere vormen van ruwe oliewinning? Uh... Een doorsnee-havenscholier zou zijn hand niet omdraaien voor deze opgave... maar de politieke kopstukken in Engeland, Frankrijk en Nederland kwamen er afgelopen week niet uit. Lastig, lastig. De Europese Commissie deed een voorstel om benzine en andere brandstoffen per merk... een soort etiket te geven, zodat je per liter precies weet wat de CO2-uitstoot is. Dat zou het gebruik van teersandolie een stuk minder aanlokkelijk maken. Maar laten grote oliemaatschappijen nou net flink hebben geïnvesteerd... in die Canadese teersanden. Nou, die giganten hebben daarom om het hardst gelobbyd. En surprise, surprise, deze drie, lidstaten deze drie lidstaten onthielden zich van stemming. Groot-Brittannië, hmm, British Petrol, Frankrijk, hey, daar zit uh, Total. En uh, Royal Dutch Shell, minnend Nederland. Tja, is dat nog toeval? Staatssecretaris Atsma lijkt te buigen voor de lobby van de ouderwetse oliegiganten van de wereld. Duurzame energie is een ondergeschoven kindje. En dat terwijl op de site van het CDA onder het tapje waar staan we voor, het volgende is te lezen. We hebben de natuur en cultuur geërfd van onze voorouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Ja, als ik de buurman van Joop Adsma was, zou ik hem in ieder geval niet mijn grasmaaier uitlenen. Heerlijk, hè? Goed, hè? Ja, wat doe je dat te goed, dat gitaar spelen? De Bulerias, de Sabicas van en door de flamenco-gitarist Juan Martin. Het gaat niet goed met de bunzing, hermelijn en wezel. Zo lijkt het tenminste, want deze zogenaamde kleine marterachtigen... worden steeds minder vaak gezien. Maar echt zeker weten doen de biologen dat niet. Vandaar dat er nu een veldonderzoek naar deze soorten is gestart. Henny Radstaken is met Erwin van Manen van de Zoogdiervereniging... in een natuurgebied in de buurt van Deventer. Daar wordt met speciale vallen geïnventariseerd... hoeveel van die kleine marterachtigen er nog voorkomen. Ik loop veel in het veld en ik kijk heel goed rond. Maar ik, ik zie ze niet meer. Ik, uh, maar... ik heb ze uh, na twee jaar terug voor het laatst gezien. Een toevalstreffer van een familie die dan over de weg steekt... Maar daarna heb ik ze niet meer gezien. Ik vraag me echt af, waar, waar zijn ze gebleven? Heb je al een vermoeden? Er zijn verschillende factoren aan te wijzen. en Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren. Uh, aan de ene kant denk ik dat het ons landschap heel sterk is veranderd. Uh, en dat die, die kleinschalige elementen, bijvoorbeeld die dekking die de wezen van nodig hebben, dat het ook steeds meer verdwijnt. We staan nu eigenlijk in een heel, ja, soort kleinschalig landschapje, hè? met een, ja. hier een, een houtwalletje... Uh paadje, daar weer een bosrand en daar weer wat iets minder hoog spul. Ja. Dat hebben we steeds minder in Nederland. Ja, maar ook de versnippering. Dus uh, doordat gebieden steeds verder uit elkaar zijn, komen te liggen met barrières daartussen... is het voor die kleintjes ook moeilijk om van de ene gebied naar het andere gebied uh, te gaan. En dat hebben ze ook echt nodig. Omdat het ook dieren zijn die uh, reageren op de hoeveelheid voedsel die op dat moment aanwezig is. En met name dan woelmuizen... Die eten ze? Die eten ze. En dat zien we in Nederland ook steeds minder. De veldmuisplagen worden steeds minder. Uh -huh. Waar met name de om sterk op reageert. Dan hebben we het over de veranderingen in het landschap. Maar zouden er nog andere oorzaken kunnen zijn? Ja, er is ook vermoeden dat wat ze noemen de nieuwe generatie rodenticide. Of beschrijdingsmiddelen die gebruikt worden tegen ratten en muizen. Vaak op boerderijen en erven dat die uh, waarschijnlijk ook weer een invloed zouden kunnen hebben op uh, voedselketens. Het zijn stoffen die uh, zeg maar worden opgebouwd in dieren. En uh, als het wordt toegepast uh, is de kans redelijk groot dat een, bijvoorbeeld een rat of een muis pas na enkele dagen overlijdt. En een tussentijds natuurlijk een gemakkelijke prooi kan zijn voor een, een bunzing of een wezel of een hermelijn. En naarmate hij dus veel van dat soort gecontamineerde dieren eet, uh, kan hij dus die gifstoffen opbouwen... En, in Denemarken is bijvoorbeeld onlangs aangetoond dat er behoorlijk hoge gehaltes van die stoffen in hermelijn en wezel voorkomen. Beschrijf eens even het verschil. Wat ik, ik, ik moet altijd heel goed kijken als het gaat over kleine marterachtige. Wat nou het verschil is tussen bunzing, hermelijn en wezel? Ze lijken natuurlijk sterk op elkaar, maar als je kijkt naar de staart van de hermelijn, die heeft altijd een duidelijke zwarte punt. Een langere staart met een zwarte punt, terwijl die van de wezel eigenlijk een heel kort wipstaartje is. Ze zijn bruinkleurig, hè? Ja, ze zijn kaneel tot bruinkleurig. En uh, ja, qua tekening lijken ze heel veel op elkaar. Wat ook nog wel kenmerkend is, maar wat je minder goed ziet, is dat uh, de lijn tussen uh, zeg maar de, de witte buik en de bruinkleurige rug, dat die bij de wezel wat grillig loopt en bij de hermelijn als het ware heel recht. Maar goed, als je die in een flits voorbij ziet, komen, kan je dat moeilijk zien. En meestal is die, die zwarte pluims uh, aan, aan het einde van de staart die, uh, ja, die heel kenmerkend is. En hoe klein zijn deze kleine, achter? De vrouwtjes zijn aanzienlijk kleiner, bij beide soorten. En er zit overlap tussen uh, het mannetje van de wezel en het vrouwtje van de Hermelijn. En die, die hebben een lengte van rond de 25 tot, tot 30 centimeter. En de bunzingen daar hebben we het dan nog niet over gehad. En de bunzingen ziet er heel anders uit. En met name daar. Uh, ik bij is dat witte masker, dat rondlopende masker, uh -huh. wat heel duidelijk is. Welke kleur heeft hij? Ja, dat kan variëren. Meestal is het een, een beetje een, een gelige, bruinige kleur en uh, in enkele gevallen heb je ook een hele rood haar zien. Maar met name die, uh, ja, het is een beetje een, een gelige kleur die ze hebben eigenlijk. Ja. Kijk, daar lopen salarreën. Ja. Een paar u door het bos? Ja. Anders oogt <laughs> We hebben een uh, een aantal uh, wat ze noemen klapvallen. Of wipwapvallen hebben we opgesteld. En die staan nu open. En uh, komende weken worden die op scherp gezet. En daarnaast hebben we muizenvallen uh, opgesteld. Die staan nu ook open. Muizenvallen? Muizenvallen, ja. Want we willen ook weten van uh, welke prooisoorten komen hier nou voor. Uh -huh. Daarnaast hebben we sporenbuizen neergelegd. Dus we eens kijken bij een van die vallen of er ja? misschien al wat te zien valt. Ja. Af en toe een beetje om je heen kijken, Erwin, of je wat ziet. Uh, het, ja. zijn, het zijn natuurlijk dieren die je overdag tegen kunt komen. Ja, ja, precies. <laughs> ja, dat kan zomaar iets uh, voor je voeten wegspringen. Wat zijn dit trouwens? Keutels? Dat zijn uh, hazenkeutels. Dat zijn hazenkeutels? Ja. Het jammer, dat we, dacht toch wel een spoor te hebben gevonden van... Uh... <laughs> nee, die keuteltjes van Hermelijn en Wezel, die, um, die vind je eigenlijk amper. Ja. En daar moet je net geluk mee hebben. We hadden hier, um, van de week hadden we wel een keutel uh, wat waarschijnlijk van een bunzing was. Zo'n een wat kleinere, langgekte keutel. Er zaten wat bordjes in van amfibier. Dus uh, oh. zijn moeder is groot dat dat een bunzing was. Die kan hier dus wel voorkomen. Nog in dit terrein. Kijk, ja. hier heb je dan zo'n uh, zo muizenval. Dat is een muizenval. Die staat nu open. Een dichte muizenval? En daar hebben we dus een sporenbuis liggen. Ah ja, dat is inderdaad zo'n grijze. Ja, zo'n soort stuk regenpijp met. Uh, met zo'n plankje erin. Ja, ik kan het wel even laten zien. Nou ja. Een centimeter lang plankje plankje met uh, nou, twee stukjes papier aan weerszijde. In het midden een. Uh... Wit papier zodat je als er wat overheen komt uh, met uh, modderpoten, je dat meteen ziet. Ja, nou je ziet dat in dit geval is er eigenlijk nog niks overheen gelopen. Ja. Ah, kijk, verdekt opgesteld hier. Nou, dit is zo'n uh... wipwapval. Een wipwapval. Nou, ja, houten uh, langwerpige. Een kast met een, uh, met een soort, uh, ja, met, letterlijk met een uh, ja. plankje erin. Hè? Wat, wat, ja. uh, wat doet dit? Nou, uh, ze wezen en die maken heel graag uh, gebruik van tunneltjes. En zijn ook heel nieuwsgierig om tunneltjes en, en gaten in de grond te verkennen. Dus zo'n zo val, zo'n kast, is natuurlijk iets uh, waar ze, wat ze zouden willen verkennen. En ik heb er ook een geurstof in geplaatst. In dit geval uh, visolie. Oh. Ja. Ja. Je ziet het hier ook. Er uh, oh, loopt ja. dus een soort uh, spoor over dat plankje heen, dat nu schuin staat. Er zitten hier, die pootjes zijn nu afgeplakt, zodat oh, hij ja. dus het gewoon op het plankje En als hij dan naar achter doorloopt, dan klapt het plankje om. Ja, En dan gaat het, het pootje sluit hij naar af. beneden en dan... Ja, dan zit hij gevangen. Ah, dus dus moet je moet elke uh, dag inspecteren. Moet je moet elke dag inspecteren, ja. Laten we wel hopen, uh, Erwin, dat hij de komende tijd wat in gaat komen. Want anders is, is het wel heel erg slecht gesteld. Nou ja, kijk, als je nou zo naar het terrein kijkt, dan zou je hier echt... Als ik een wezel een Hermelijn was, zou ik toch heel graag hier willen leven. En als we dus geen resultaat krijgen, dan zegt dat natuurlijk wellicht iets over uh, de afwezigheid van die dieren. Wordt het al die tijd om, om erg aan de alarmbel te gaan hangen? Dat denk ik wel. Ik denk dat er gewoon veel meer aandacht uh, voor deze soort soortgroep moet komen. Jij zegt wolf en links in Nederland leuk, maar doe mij maar kleine Mart erachter. <laughs> ja, ze zeggen wel eens wie het uh, die kleine niet duurt. Het ja. is het grote niet duurt. Ik denk dat het in dit geval ook zo is. Van, we willen natuurlijk allemaal van die grote dieren. Maar zijn we er eigenlijk wel klaar voor als we die kleine dieren niet, uh, niet goed in de vingers hebben of kunnen waarderen? Ja. De las ratas uit een van de zesuela's van de Spaanse componiste Federico Checa. Uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. Ja. De afgelopen week zijn er al een aantal een paar waargenomen. Ook uh, op de Venolijn kwam je voorbij, de. Grutto. De grote grotto-trek is nog niet uh, begonnen, want de grotto's zitten nog in warmere orde. Dirk Tanger van uh, Landschap Noord-Holland zit op dit moment uh, zit aan de taag in Portugal om daar grotto's in kaart te brengen. En we hebben hem aan de telefoon. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Wat doe je eigenlijk nou in, in, in Portugal? De meeste grotto's overwinteren toch in Afrika? Ja, nou kijk, dat, dat is wel zo. Alleen uh, ze zijn ook in uh, Portugal en in Spanje, Extremadura en Cotonou onderweg naar Nederland. Ja. Ze zijn daar overigens al weg, dus ze moeten er heel veel al richting jullie zijn gegaan. Wij hebben die nog 10.000. En we kijken naar de kleuringen die ze hebben, zodat we ze wel kunnen herkennen. Ja, maar ze kijken, overwinteren uh, wat... daar ook dus? Ja, ze overwinteren sinds uh, kort ook in de Cotodiana. Met de kerst waren er 30.000. Die zijn dus niet naar Afrika gegaan. Maar die hebben daar een uh, plekje gevonden om uh, voedsel uh, te, te vinden. Maar waarom zijn en... ze niet naar Afrika gegaan, wat ze normaal eigenlijk wel doen? Ja, dat is voor ons even de vraag, maar het is waarschijnlijk heel gunstig voor ze in Zuid-Spanje. En uh, dan hoef je niet naar Afrika toe. En het kan ook zijn dat het in, in Afrika ongunstiger is geworden. Maar dat, dat onderzoeken we nog, dat weten we ja. niet precies. Het is alleen al mooi dat ze niet naar Afrika hoeven te gaan met z'n allen meer. Ja, Nou zei ik net dat je aan de dag zit in Portugal. Zit je stiekem op je hotelkamer of zit je echt gewoon lekker in de natuur? <lacht> nou, misschien kan je nog de, de mijlen die we hier hebben horen... En, op 50 meter van ons staan zo'n uh, 200 grutto's te op in een ondergelopen reisveld. Ja. Dat is onder water gezet omdat de boeren hier dan het land gaan ploegen. Maar steek je, dus de, steek je, telefoon, steek je telefoon eens in de lucht? Wat zeg je? Steek je telefoon eens in de lucht, dat we het kunnen horen. Ja, daar gaat hij hoor. Ja, ja. Hoor je wat geluidjes van de grutto's? Ja, heel zachtjes, heel ver in de achtergrond horen we het. Wat grappig. Ja. En kan je omschrijven verder om je heen wat je ziet? Want het is een paar honderd meter verderop, die grutters dus. En hoe ziet de omgeving er verder uit? Ja, je moet het hier voorstellen als een soort zweverpolders met klei... en uh, hier en daar met rietkragen en grote akkers. En dan staan we bij zo'n 200 hectare die onder water is gezet. Het is hier kurkdroog. Het is hier nog twintig uh, jaar niet zo droog geweest. Maar vanwege die reisbouw, en dat moeten ploegen van het land... zijn de boeren hier bezig om het water op het land te brengen en dan het te ploegen. En dat is precies geschikt voor die gutto's, want die forageren dan op allerlei reiskorrels... die verleden jaar zijn afgevallen na de oogst of bij de oogst. En dat is hun voedsel. En daar vetten ze van op om de reis naar Nederland uh, te beginnen. Ja. En wanneer denk je dat we ze hier kunnen verwachten? Nou, de komende week uh, gaat het waarschijnlijk hard, hoor. Want ik heb ook al berichten uit Nederland dat er hier en daar al uh, 500, 600 zijn teruggekomen. Dus ik verwacht, jullie hebben het ook mooi weer geloof ik, dat het erg hard gaat nu. En wij zien ook de aantallen hier minder worden... Uh, zoals ik al zei, in Spanje zijn ze al weg. Mm hier -hmm. Hierin de, nog 10.000, maar uh, dat wordt elke dag minder. Ja. Maar Dirk, om, om hoeveel grutto's uh, uh, gaat het dan uh, in totaal? Nou, waarschijnlijk zijn er van de, zeg maar, de Hollandse grutto's van Noordwest-Europa... misschien nog 80.000, 90 90.000, dat uh, neemt sterk af. Wat we hier ook hebben zijn IJslandse grutto's. Die zitten langs de kusten, maar ook hier op de Rijsvelder gaan ze mee. En daar leven er misschien wel 70.000 van in heel Europa... En die zijn ook onderweg naar het noorden. En die trekken ook mee met de Hollandse grutto's. Ja. Waarom, waarom noemen we dat eigenlijk Hollandse grutto's? Of is dat een domme vraag? Nou ja, het, het, Nederland is natuurlijk de plek waar de meeste grutto's zitten. Ook wel wat in Duitsland en uh, in België. Maar Nederland is het bolwerk nog steeds. Mm -hmm. En uh, ik noem het dan Hollandse grutto's... maar het is eigenlijk de Noordwest-Europese uh, ondersoort die wij daar uh, herkennen. Ja. En wat zegt dit nou over hoe goed het met de grutto gaat... Want wij, wij roepen ja. vaak dat het slecht gaat, dat in tegenstelling tot bleker? Nou ja, kijk, met de guttas is het probleem dat er te weinig kijkers groot worden. Uh, maar we merken wel aan dit soort onderzoek, dat we dus in kunnen volgen... dat ze wel, als ze eenmaal Afrika of Zuid-Spanje hebben bereikt, kunnen ze uh, behoorlijk oud worden. En, uh, maar het aantal neemt jaarlijks nog met 5 ongeveer af. Dus uh, oh. dat is nog steeds niet gestopt. En waar zijn dan de grootste bedreigingen? Bij ons, of in Spanje, of tijdens de trek, of in Afrika? Nou, kijk, hier is het, uh, het spannend dat het, uh, die reiskultuur moet blijven, want anders is het voedsel weg. En er moet dus water blijven toevloeien naar die akkers, naar die reiskultuur. Daarmee heb je ook meteen ooievaars hier en zwarte ibussen en uh, er zijn heel veel andere soorten die van die natte gebieden nu profiteren. Het is wel zo dat we voor de gutto zien dat er te weinig kuikensvlucht worden, want uh, de jaarlijks uh, zien we daar te weinig van uh, op trek gaan. En dan neemt zo'n populatie langzaam maar zeker af. Ja. En hoe lang blijf je daar nog? Of ga je echt achter de gutto aan? Ja, ja, ja. Nou, we komen met de gutto's mee terug. We gaan <laughs> morgen naar de Cotetaniana, al zijn daar geen gutto's meer... maar we gaan toch even de situatie bekijken. En dan gaan we alweer terug naar Nederland. Omdat eigenlijk volgens planning hier in begin maart de laatste gutto's weg zijn. Of volgens planning, dat hebben de Portugese mensen zelf bijgehouden. En uh, we hebben er nu 10.000, maar van de week waren er nog 15.000. Dus dagelijks worden het er minder. Nou, wij gaan opletten hier, Dirk. Ja. Nog even één vraag. Je zei ook IJslandse grutto's. Tussen de Hollandse grutto's, wat is, wat is het verschil? De ja, IJslandse grutto's als, hebben soms al uh, hun mooie uh, rode, kastanjerode uh, broedkleed. Uh, verder, als ze in winterkleed zijn, zijn ze moeilijk van de Hollandse grutto's te onderscheiden. Maar ook zij hebben veel kleuringen om. En daarmee kunnen we goed herkennen wat de IJslandse of wat de Hollandse grotto's zijn. Maar ik moet zeggen, van, als ze echt in winterkleid zijn, dan is het moeilijk. Ze zijn wat kleiner, maar dat is ook het enige verschil dat je dan... Dus de IJslandse meer kastanje rood en, en de, de onze... Oranje, oranje, rood, rood. Natuurlijk. We hadden het kunnen weten. Het <laughs> ligt voor de hand. Wij gaan uh, met een vlaggetje omhoog staan uh, wapperen om ze te verwelkomen hier. Onze eigen oranje-Hollandse grotto's. Dirk Tanger, grotto kenner van Landschap Noord-Holland vanuit Portugal. Dankjewel. En gedien nog even van de zon en de grotto's. Gaan we doen. Dankjewel. Een oud-Weens-danswijsje was dit Schön Rosmarin van de Oostenrijkse violist Frits Kreisler. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Wanneer besluit een vogel, een koolmees bijvoorbeeld, die u nu hoorde, om eieren te gaan leggen? Heeft dat met de daglengte te maken of met de temperatuur? Volgens onderzoekster Sonja Schaper van het Nederlands Instituut voor Ecologie heeft dat te maken met een snelle stijging van de temperatuur. Zij bestudeerde drie jaar lang 108 Koolmezen paartjes in een geklimatiseerde foyer met verschillende temperatuurregimes. Zo kwamen ze erachter dat de vogels niet reageren op een stabiele hogere temperatuur, maar wel op een snelle temperatuurstijging. Hoe werkt dat precies? We vragen het aan professor Marcel Visser. Koolmezen hebben informatie nodig over of het een vroeg of een laat voorjaar wordt. En die snelle stijging gebruiken ze dan als informatie. Niet de hoge temperatuur zelf, maar de stijging ervan. En op die manier kunnen ze vroeg leggen in jaren dat het warm is en dat het voedsel ook vroeg is. Maar wat er nu uh, de moeilijkheid is, is dat het voedsel zelf, dus bijvoorbeeld rupsen, die in de eikenbomen leven... dat die wel afhankelijk zijn van die hoge temperaturen. Daarvoor is de temperatuurstijging niet van belang, maar alleen maar of het warm of koud is. En het kan wel eens zo zijn dat de klimaatverandering, de temperaturen wel hoger zijn... maar dat de temperaturen niet echt sneller stijgen in het voorjaar. Dus de kolen reageren dat eigenlijk niet goed... De klimaatverandering. Ze kunnen op die manier de ruptie niet bijhouden. Nieuwe natuur. Het is het oudst levende organisme op aarde. De Silene Stenophila. Een anjersoort die ruim 30.000 jaar geleden leefde in Rusland. Dankzij de permafrost bleven restanten van het plantje al die jaren goed bewaard. En nu hebben biologen het met chemicaliën weer tot leven gewekt. Toen de plant eenmaal wakker was, pakte hij de draad gewoon weer op... kwam tot bloei en bracht nakomelingen voort. Dit kan de wetenschappers veel leren over hoe planten evolueren... want hedendaagse anjersoorten hebben grotere zaden en bloemen... en sneller groeiende wortels. Nog zo eentje... Planten die niet 30.000, maar 300 miljoen jaar geleden hebben geleefd, die zijn er ook. Niet in bevroren grond dit keer, maar in versteend vulkanisch as gevonden in Mongolië. Een vulkaanuitbarsting heeft bomen, varens en andere planten zo snel bedolven dat ze uitstekend bewaard zijn gebleven. Het gaat om resten van een moerasbos uit het Perm, toen dit gebied nog deel uitmaakte van een warm eiland half zo groot als Australië. In de bossen leefden schorpioenen, kakkerlakken, duizendboten van meer dan een meter lang en reuzen salamanders. Opvallend waren de bomen, wolfsklauwsoorten van 25 meter hoog en palmbomen met twee kronen. Een studie naar het bos heeft zeven jaar in beslag genomen en is terug te lezen in het tijdschrift Proceedings of the Natural Academy of Sciences. De zee. De vorstperiode van februari heeft een massale slachting aangericht in de zeenatuur. Dat, dat blijkt uit de grote aantallen zeekrabben, zeesterren en weekdieren die zijn aangespoeld aan de kust. Zoals bijvoorbeeld de ingegraven slangster, die zelden wordt aangetroffen. Deze zeester leeft in de zandige zeebodem... en alleen de punten van zijn lange, kronkelige armen steken boven het zand uit om voedsel te verzamelen. De ingegraven zeester werd gevonden tussen duizenden gewone zeesterren, slagsterren, zwemkrabben, zeeappels, zeepieren, kokkels en veel andere schelpen. Heeft de vorst geen invloed gehad op vissen, vragen we aan bioloog Peter van Bracht. Nou, vissen hebben er over het algemeen wat minder last van omdat ze of kunnen wegtrekken of in ieder geval in dieper water kunnen verschuilen. en daar is de watertemperatuur net een paar graden hoger. Hoe uitzonderlijk was deze winter nou? Nou, als, als we kijken over de laatste 15, 20 jaar, zeg maar, was het toch wel uh, vrij extreem. Sowieso dat we natuurlijk in eerste instantie een hele warme januari gehad hebben. En toen leek alles, uh, in januari leek het op, op, op oktober, november onder water. Uh, was, dat was al heel bijzonder. Maar in, in februari is alsnog de, de, de zeewatertemperatuur naar zo'n 1 graden gezakt. Uh, we hadden ijs op de Oosterschelde en in de Gevelingen. Nou, dat hebben we heel lang niet meer gezien. Ja, en, en dat is dodelijk. Dat, dat komt tegenwoordig niet zo vaak meer voor. Klein Grut Wat horen die kon meisjes in het druk van ja, onze buiten microfoon? Over Klein Grut, ja Schattig Slecht nieuws voor... Wijnliefhebbers. De larven van een nieuw mineermotje... tasten de bladeren van de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon en de Muscat-druiven aan. Het gaat om de Antispila oinophila, Een soort die nog niet eerder was ontdekt in Europa. De mot rukt sinds zes jaar op in Italiaanse wijngaarden en richt daar flinke schade aan. Met hulp van collega's uit Amerika en Leiden zijn Italiaanse biologen er nu achter... dat de mot verwant is aan soorten uit de Verenigde Staten. En ook wat er aan te doen is... Parasitaire wespen. Parasitaire wespen die eitjes kunnen leggen in de larven van de mot. Dieren in het nieuws. Mieren hebben een soort collectief geheugen. Dat ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Melbourne na proeven met tropische weefmieren. Heeft één mier een slechte ervaring met een tegenstander, dan weet binnen de kortste keren de hele kolonie het. Mieren communiceren via geuren en onthouden kennelijk de geur van hun vijand. En vertellen het door aan hun huisgenoten, zo blijkt. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Muziek van de mazzeltoons. klassieke muziek, de traditional... Ja, uh. demtriskerups... nee, Nigen. Nou ja, het waren de mazzeltoons. En we hebben hier tegenover ons zitten, Louise Fresco. En die uh, corrigeerde mij, want ik, zei er, ik had het er straks over een berichtje. En dat kwam uit de Proceedings of the National Academy of Sciences. En ze zegt ja, ik ben lid van dat blad. En ik zei het verkeerd, want ik zei... Uh, natural, hè? Eh? Natural Academy. Maar het is National Academy of Sciences. Nou. Zo is het goed. Hebben we hebben dat ook weer gezet. Een grote Nederlandse vissersvloot is de komende weken voor de kust van West-Afrika... met enorme trawlers de zee aan het leegvissen. Varende visfabrieken noemt Greenpeace de schepen. De milieuorganisatie vaart op dit moment met haar eigen schip, de Arctic Sunrise... voor de kust van Mauritanië om actie te voeren. die Radstaak belt met campagneleider Tom Grijze van Greenpeace... aan boord van de Arctic Sunrise. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt alsof jij een deur verderop zit, maar je zit echt op de Arctic Sunrise. Ja, ik zit heel erg ver weg, maar we hebben een hele goede satellietverbinding blijkbaar. Wij komen uit de Senegalese wateren, Senegal, onder Mauritanië. En we zijn net de grens over, als het ware. Dus we zitten nu in de EEZ van Mauritanië. De exclusieve economische zone, dus dat gebied van de zee waar Mauritanië iets over te zeggen heeft. Wat voor weer is het? Nou, het is mooi. Het zicht is niet heel erg goed, maar de zon schijnt. En over het algemeen is het wel zo'n graad of twintig, denk ik. Wat is daar nou precies aan de hand? Uh, wat je ziet is dat uh, Europese en ook zeker Nederlandse schepen, grote drijvende visfabrieken, hier in Mauritanië uh, vissen op visbestanden die zwaar overbevist zijn. Om welke soorten gaat het? Het gaat om uh, de zogeheten pelagische vissen. Dus dat zijn uh, uh, de sardine, sardinella-achtige uh, uh, visjes en die worden voornamelijk gebruikt voor uh, voor de markten in Afrika en ook in bijvoorbeeld China. Nou, jullie hebben het over varende visfabrieken. Hoeveel, hoeveel Nederlandse schepen varen daar nu? Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, de Pelagic Freezer Association. Dat is een groep van uh, daar zitten drie Nederlandse bedrijven achter. En dat is een groep van 34 schepen onder verschillende vlaggen. Dus uh, de, die Nederlandse bedrijven zitten erachter, maar die vlaggen zijn ook Duitsland, uh, Engeland, Litouwen, uh, één Engels schip bijvoorbeeld. Dus daar spelen ze een beetje mee, hè, met de nationaliteit uh, van dat schip zelf. Maar Nederland speelt een grote rol, omdat ze uh, vanwege deze, deze vloot van 34 schepen, die allemaal een link hebben met, uh, met Nederland. Nou varen jullie net die wateren voor Mauritanië binnen... Maar ook de Nederlandse uh, vloot uh, aan het vis is. Hebben jullie al Nederlandse schepen gezien? Nee, nog niet. Maar ik zie al wel kleine blikjes op de radar. En uh, de kapitein, die heeft er al aardig ervaring mee. Die denkt inderdaad wel dat het supertrollers zijn. Maar we zijn nog te ver weg om echt goed te kunnen zien welke. Dus het zou kunnen zijn dat we al een Nederlands schip uh, uh, binnenkort in het vizier krijgen. Ja, het blijft natuurlijk wel... Echt een misstand als je te veel vis weghaalt, terwijl het eigenlijk niet verantwoord is en die vis zich niet meer kan reproduceren. En dat ook nog eens gevolgen heeft voor, uh, voor dolfijnen en walvissen en haaien die hier zwemmen. En de lokale bevolking niet meer genoeg te eten heeft omdat ze in die kleine pirox, dat zijn een soort van kano's, veel te ver moet uitvaren. En dan nog niet eens genoeg vis binnen kunnen halen. Ja, daar moet gewoon iets aan veranderen. Wat gaan jullie de komende dagen en weken daar doen? Wat we doen is dat we de schepen opzoeken en uh, proberen te onderzoeken wat ze precies doen. Wat hun bijvangst is, wat hun vangst is, waar ze vissen, hoe ze dat doen. En wij willen laten zien aan de, aan de wereld uh, wat hier gebeurt. En hoe we dat allemaal precies gaan aanpakken, dat uh, ga ik nu nog niet vertellen, want dat doen we nooit van tevoren. Want dat zou onze strategie dan ondermijnen. Maar ons doel is dat deze zeeën uiteindelijk op een duurzame manier bevist worden. Zodat de balans tussen mens en natuur weer hersteld wordt. Dankjewel Tom en veel succes daar. Graag gedaan, dankjewel. Welcome in was dit. Welcome in voor twee gitaren van de Engelse gitarist Bob Foster... uitgevoerd door Bob himself en Clem Clemson. In juni, nu precies 20 jaar geleden... werd in Rio de Janeiro een grote VN-conferentie gehouden... die voor de biodiversiteit en het klimaat van groot belang was. En nog steeds is. Rio 1992 is in de natuurwereld een magisch begrip. Vanaf vandaag tellen we, het zijn nog 100 dagen... af tot de start van Rio 20 met milieueconoom Hans Opschoor, die uh, in twintig jaar terug aanwezig was... als voorzitter van het platform Brazilië en duurzaamheidshoogleraar Louise Frisco, die dit jaar leider is van het nationaal platform RioPlus20. Uh, kijken we terug en vooruit. Allebei goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, Hans Opschoor, kunt u in één zin uitleggen hoe, hoe belangrijk Rio in 1992 uh, uh, was... Eén zin, dat ja. betekent samenvatten van een vuistdik rapport. met de uitslagen ja, ervan. Er er u, u heeft hier een rapport voor ons uh, gelegd. U, heeft het, u zei het al, ik heb het voor de gein even meegenomen. Het is letterlijk vuistdik. Een reusachtig rapport. Daarop staat verklaring van Rio Agenda 21. Um, nou, zodra ik willen weten wat er nou allemaal in staat. Ja, ja. Nou ja, allemaal ook in samenvatting. <laughs> maar waarom was Rio 92 zo belangrijk? Ik denk dat Rio 92 belangrijk was, omdat het op een gegeven moment eh, zo was dat er een spanning zat tussen Noord en Zuid als het ging om het denken over milieu en ontwikkeling. Het Zuiden had meer met ontwikkeling en het Noorden meer met milieu op een bepaalde manier uitgedrukt. En dat bleek bijvoorbeeld uit de conferentie in 1972 in, in Stockholm, de eerste milieuconferentie mondiaal. Uh, ik denk dat Rio belangrijk was, omdat dat die twee bij elkaar bracht. Op basis van het Rundlandrapport uh, over duurzame ontwikkeling... brachten die twee begrippen ook beleidsmatig bij elkaar. En werkte dat uit in een aantal concrete punten. Zoals het klimaatverdrag, het biodiversiteitsverdrag... zoals dat dikke, die dikke verzameling van voornemens en vooral... en dat is naar mijn gevoel nog steeds erg belangrijk... de zogenaamde Rio principles, de principes van duurzame ontwikkeling. Een stuk of dertig statements... waar nog steeds in het beleid heel veel uh, uh, aan gewerkt wordt... Omdat te implementeren en door te zetten. Ja. En hoe was de spirit toen? Nou, De spirit was uh, een van grote verwachtingen. Het leek een beetje achteraf kijkend op uh, hoe wij allemaal... een jaar of wat terug naar, naar Kopenhagen afreisden en zo. Grote verwachtingen en vervolgens de kater die uh, ontstaat... als je dan ziet dat er toch veel minder uitkomt... dan die verwachtingen uh, uh, inhielden. Uh, dus de spirit was eentje van, nou we gaan eens dus even de wereld, uh, de wissel, even echt omzetten. Ja. Dat gebeurde niet helemaal, zo. ik is nou, dus Van zeggen. alle tijden, die gedachte. <laughs> ja, misschien moet je zoiets hebben om de, de, de, de beweging gaande te houden, zeg maar. Maar toch is het handig om af en toe een klein beetje meer nuchterheid te betrachten. Om te kijken wat, is er, wat zit erin en wat uh, gaat het, zit de tempo in en gaat het vooruit. Nou, Rio was een belangrijke stap voorwaarts. Uh, ik denk achteraf gezien een veel belangrijker stap voorwaarts dan wij dachten toen we terugvlogen uit Rio de Janeiro. Maar met, met welke agenda ging u persoonlijk daarheen? Nou ja, ik ging daar eigenlijk heen met... Uh, ik ben milieueconoom van huis uit. Ik zag graag uh, een groene economie uh, tot stand komen... Daar zijn we misschien nu een stukje dichter bij dan we toen waren. Maar er werd wel in die termen ook gedacht. Duurzaamheid verankeren in de economie, houden binnen wat je zou kunnen noemen de milieugebruiksruimte. Tegenwoordig heet dat planetary boundaries. Ja, dat is een kreet van u, hè? de milieugebruiksruimte. Uh, ja, lang geleden heb ik dat een keer gelanceerd. Ja. En wat, wat, wat houdt het dan precies in? Nou, dat, ik wilde daarmee zeggen twee dingen. In de eerste plaats dat er grenzen zijn waarbinnen de. Maatschappij, de economie moet blijven. Uh, uh, bijvoorbeeld niet veel meer opwarming dan zoveel graden, vergeleken met het begin van de vorige eeuw. Geen, uh, of niet, zo, niet meer pesticiden dan zo en zoveel in, de, in, in het water en dergelijke dingen meer. Dus grenzen aan de groei zou je kunnen zeggen. Dat was punt 1, maar punt 2 hebben we daarmee willen zeggen. Ik heb daar destijds met de, de Raad voor het Milieu en Natuuronderzoek, waar Louise en ik allebei voorzitter van waren... nog een aantal kleine uh, scheetjes over gelaten. De scheetjes, uh, zijn jou, <laughs> de scheetjes zijn voor jou. Het was voor jou tijd, ja, Louise. Ja. Okay. Uh, als er een eindige milieugebruiksruimte is... dan hebben we een verdelingsprobleem, noord-zuid... Uh, er, zit, er zaten toen zo'n beetje 1 miljard mensen in het noorden. En... Maar even heel simpel, wat met milieugebruiksruimte... bedoelt u eigenlijk dat iedereen het recht heeft op gelijke bronnen? Nou, dat er niet meer dan zoveel is in totaal. De, de, zo groot en is dat de boek. En, hoe, en dan is de volgende ja. vraag... hoe snij je die nou in partjes? Ja. En wie heeft er dan uh, wat voor rechten op die verschillende partjes? En dat was een ingewikkelde discussie die nog steeds denk ik een rol speelt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de spin-offs van, van Rio 1 te weten, de hele klimaatdiscussie... die gaat voor een heel groot gedeelte over verdelingsvragen. En daarbij komt dan, denk ik, het belang naar voren ook van Rio 1. Want in die principes van Rio 1, de, de Principles of Sustainable Development... staan er een paar die nog steeds worden geciteerd. Ook in de, verklaring van de, de conceptverklaring voor de conferentie van dit jaar... wordt gesproken over twee dingen. In de eerste plaats het recht van landen op hun natuurlijke hulpbronnen. En ten tweede uh, de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar die wordt gedifferentieerd tussen rijke en arme landen. Rijke landen hebben andere verantwoordelijkheden ja. dan arme, arme landen arme hebben. Landen. En ook andere rechten. Dan Daar dan. wordt nu nog steeds over gesproken. Daar wordt over gehakt uh, en bij het leven. U zei, uh, we kwamen eigenlijk een beetje gedesillusioneerd... en teleurgesteld vlogen we terug. En nu achteraf blijkt het ja. toch wel uh, meer opgeleverd uh, ja. uh, te hebben. Ja. Uh, uh, wat? Wat het opgeleverd heeft is op een abstract niveau dus echt toch wel overeenstemming over principes. Er wordt nog wel gehakketakt, bijvoorbeeld over die common but differentiated responsibilities... die verdeling van rechten en plichten, uh, als het gaat om de uitwerking. Maar het principe zelf is, dacht ik, niet meer, uh, wordt niet meer aangevochten. Men is er zich ervan bewust. Ja. Een andere die je terugvindt, ook in de, de, de voornemens nu... is dat in Rio werd afgesproken, we moeten toch wel in de geest van het vervuiler-betaald-principe handelen. En je vindt dus nu, ook in die tekst, die weer terug... dat dat principe moet worden uh, uitgewerkt, recht gedaan, uh, geïmplementeerd... heet dat dan in het jargon. Ja. Dus wat je had, is, uh, is, is mooie uitspraken. En nu gaat het meer over de vraag, hoe gaan we hoe dat, gaan we dat uh, doen? Ja, interessant. Louise in de interessante van Rio, het eerste Rio, zou ik maar zeggen... is toch dat voor het eerst de planeet als geheel als probleem werd gezien. Dus dat het niet een kwestie van landen en van regio's en van arm is, maar dat er zoiets is als die begrenzing van die planeet. En dat heeft natuurlijk ook met te maken met het feit dat we toen in een soort ruimtevaartperiode zaten, dat je ook die aarde vanaf de als een bolletje satellieten kon zien. Als, een, als een beschermd, maar heel klein bolletje zag. Hè. Dus dat, dat planetaire bewustzijn. En het heette ook de, de top van de aarde. Hè. Dat maar volgde het, u toen ook al? Want dat over ja, 20 jaar geleden. Ja, natuurlijk. Ik was toen hoogleraar in Wageningen. Um, en uh, ja, dat was natuurlijk dat is natuurlijk heel erg een onderwerp wat ook. Uh, ook... Ja, we hadden toch nog niet zoveel over duurzaamheid... maar ik deed natuurlijk toen heel veel dingen ook aan armoede en voedsel. Dus dat was zeker een punt. En toen ik later naar de, naar de FAO, naar de Verenigde Naties ging... toen was juist die implementatie van een aantal van die hoofdstukken... uit, een, uit Agenda 21, was, lag direct op mijn bordje. Hè? En afgezien nog van klimaat en biodiversiteit waar iedereen aan denkt... zijn er een aantal um, punten daar die heel erg, wel erg goed gelukt zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het reduceren van pesticiden. Ik heb in die tijd bij de FAO... Uh, ook echt afspraken kunnen helpen maken tussen de industrie en de NGO's... over het elkaar informeren over gevaarlijke stoffen die worden uitgevoerd. Uh, dat heet de zogenaamde Rotterdam Convention. En ook over uh, hoe kan je nou echt die zaken aan banden leggen. Ik denk dat een van de andere dingen die uit dat Rio is voorgekomen... Um, is een goed overleg of een overlegsysteem tussen niet-governementele organisaties... Hè, zeg maar alleen milieuactiegroepen en uh, regeringen en ook de industrie... Ja. En dat is heel erg uh, nu denk ik aan de orde. Want de industrie was toen eigenlijk nog alleen maar de, de boosdoener. En nu in een aantal opzichten moet je zeggen dat het bedrijfsleven verder is dan overheden... als het gaat om, uh, om het implementeren van duurzaamheid in concrete ja. doelen. Dus sinds die tijd zijn er stappen gezet. Be bewustwording. We praten er nu tenminste met z'n allen over. En met de, ook alle partijen. U zegt ook industrie. Mm -hmm. Nu bent u um, voorzitter van Platform... Um, Nationaal platform. Nationaal platform <laughs> Rio Plus 20. Nature platform. Wat, wat is dat platform precies? Wat houdt dat in? Het platform is, is opgericht enerzijds om uh, vanuit de Nederlandse samenleving... de geluiden rondom Rio te bundelen... zodat dat inbreng kan zijn van Nederland in dat internationale onderhandelingsproces. Maar tegelijkertijd... Uh, proberen we juist weer die aandacht voor duurzaamheid... Eh, door allerlei soorten bijeenkomsten, eh, als het ware, te katalyseren. Want het is natuurlijk één ding dat er ergens in Rio... een aantal belangrijke mensen met elkaar gaan zitten praten. Maar we hebben in die twintig jaar natuurlijk heel veel dingen wel geleerd en geprobeerd. Maar het... een platform dat... dat, dat, dat uh... Zijn er zijn meerdere partijen, neem ik aan. Wie zitten, wie zitten ja, nee, er dan het, allemaal in? We hebben, we hebben dus bijvoorbeeld met het platform uh, flink wat uh, organisaties uitgenodigd om mee te praten. Dus er, was, er is een bijeenkomst geweest voor alle jongeren. Eentje voor het bedrijfsleven, eentje voor de wetenschap. En bijvoorbeeld 24 mei, dan houden we een hele grote volksoploop, wijze van spreken, uh, in Rotterdam over lokale initiatieven. Want... Enerzijds wordt er gewoon gepraat over duurzaamheid... maar anderzijds gebeuren er natuurlijk ook een heleboel concrete dingen al. En juist in Nederland zijn we best wel ver met het gebruiken van biogas... met het ook het mobiliseren van straten... bijvoorbeeld om gezamenlijk hun zonnepanelen allemaal op te zetten. Dus juist die concrete lokale initiatieven... die maken het ook zinvol om dat allemaal samen eens even ja. bij elkaar te leggen. Dus in dat platform komt eigenlijk alles bij elkaar wat niet uh, uh, nationale overheid is... Nou, ook wel dingen van de overheid, uh, want de overheid moet natuurlijk toch stimulerend optreden. En we hebben ook vanuit al die ervaringen eigenlijk tien prioriteiten uh, vastgesteld. En die, die gaan straks ook in een heel mooi boekje en op allerlei andere manieren, via Twitter enzovoort, uh, gaan die ook richting Rio. En dat zijn eigenlijk tien concrete uh, terreinen actiepunten waar we al aan bezig zijn. Noemt u eens iets? Nou, bijvoorbeeld vergroenen van het belastingstelsel. Daar zijn ideeën over, maar we doen het nog niet voldoende. Is dus Enerzijds vervuilen betaald, maar anderzijds ook kan je btw-tarieven zo aanpassen... dat wat duurzamer is geproduceerd ook een lager tarief heeft. Nee. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, hoe kun je mensen meer een stem geven? Want we weten dat uh, als je duurzame initiatieven wil hebben... dan moeten ze ook echt uh, vanuit de samenleving komen. moeten mensen zich ook betrokken voelen bij uh, wat, ze, uh, wat ze zelf in hun omgeving kunnen inreven. Ja. Richten. Dus het zijn allerlei ideeën uit de samenleving, die, ja. die, die bundelt u. En Een soort die vat prioriteitenlijstje. Valt u, u samen in dat prioriteitenlijst, ja. daarmee gaat u naar Rio, ja. u komt daar aan, daar zitten dan... Uh... Dat tientallen, alle bobos. bijna 100 ja. landen letterlijk. Die ja. komen, er komen, ja, komen allemaal dus Louise 35, Fresco's aan met, met boekjes. De, nou, hoop niet dat er 35.000 Louise Fresco's nee. zijn. Want dan ben je naap gelogeerd. Maar er komen dus heel erg veel mensen. En wij gaan dus als Nederland... Enerzijds hebben we natuurlijk dat officiële proces. Dat gaat via Europa, via de VN. Dat is heel veel teksten onderhandelen enzovoort. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk allerlei concrete dingen die je kunt doen. We, we zullen als, als Nederlandse delegatie ook daar laten zien aan anderen... wat we nou concreet al doen. Want dat is natuurlijk toch het meest inspirerend. En ik ben ook met mijn uh, Braziliaanse counterpart... Hè, dus de man die zeg maar, het Braziliaanse Nationale Forum voorzit... ben ik ook al eindeloos in gesprek. Nou, die, de Brazilianen die hebben 150 prioriteiten... Ik begrijp, team. u hebt het tien. Ja, nee, maar ja. dat is dus... De, omdat wij dus heel erg geprobeerd hebben uh, dat concreet te maken. Ja. En dat maakt het ook zo leuk om daar dan over in gesprek te gaan. Maar dan gaat u met die andere landen in gesprek. En dan zeggen de Venezolanen... Louise, dat is de, nu, jullie nummer negen, dat is een goed punt. En dan zeggen jullie van, nou, wij nemen dat punt van Duitsland over. En dan, maar uh, Hans Opschor beschreef net, van in 92 gingen we erheen. We dachten de wereld te veranderen. Toen we teruggingen, waren we wat teleurgesteld. Hoe, hoe zorgt u er nou voor... Dat het beklijft. Dat we weer eens wat anders terugkomen van zo'n top dan alle voorgaande Kijk, Zo'n top moet je zien als het topje van de ijsberg. Hè? Eigenlijk is dat het weer zo'n moment... waarbij allerlei processen die toch al gebeuren... even een zichtbaarheid krijgen. Maar zo'n top is het is niet het einde, maar in feite het begin. En het gaat natuurlijk om dat dingen in landen worden uitgevoerd... en in gemeentes worden uitgevoerd en door mensen worden uitgevoerd. Dus zo'n verklaring is wel belangrijk als een soort eikpunt. We hebben dan ook nog die millenniumdoelstellingen en, en allerlei andere dingen. Maar het gaat natuurlijk om wat kan er concreet gedaan worden. En daarom zijn onze prioriteiten zo, zo leuk, vind ik zelf. Omdat ze ook uit de samenleving komen en concreet zijn. Ik denk dat het echt winst is, hoor. vergeleken met de vorige twee platforms in 92 en 2002 is dit de eerste keer dat er zo'n mooie lijst van, van, van prioriteiten en ook voorbeelden ligt. Hè? Actiepunten ja. die werkelijk ook draaien en zichzelf bewezen hebben. Met zo'n lijst naar Rio gaan is het ja. natuurlijk veel leuker dan met een, een waslijst ja. van, van honderden dus dingen die allemaal moeten veranderen. Het zijn concretere ja. stappen en misschien soms dus ook kleinere stapjes. Dingen die je makkelijk ja. kleine ja. dingetjes die je makkelijk kunt implementeren in een samenleving en... Nou ja, maar ook dingen waarvoor je dus overheden moet oproepen om het mogelijk makkelijker te maken. Hè? Dus bijvoorbeeld, eh, je kunt een aantal verantwoordelijkheden, neem maar iets voor energievoorziening, zou je best wel op gemeentelijk of provincieniveau kunnen leggen. He, dat wordt in een land als Brazilië bijvoorbeeld... is het ook al veel makkelijker om de energie die je opwekt... aan het nationale uh, systeem, he, de grid, uh, uh, weer terug te geven. In Nederland is dat heel erg lastig als je een windmolen op je dak hebt staan. Nou, dan ja. moet je ontzettend onderhandelen of je daar überhaupt iets aan terug kunt Maar wekken. er wordt hard aan gewerkt hier. Ja, precies. Maar, Frits Frits ja, maar precies. nu, nu dan zit u te overleggen en dan zijn alle neuzen dezelfde richting. En op een dag komen dan de overheidsbobo's... en dan zegt Amerika uiteindelijk toch, we doen het niet. En China ja. zegt hem en de andere nou, landen zeggen eerst moet het Westen... Ja, maar als je moet wachten op, de, op overheden natuurlijk... Dan, dat hebben we al lang geleerd, dan duurt het allemaal heel lang. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei andere groepen in de samenleving... en in het bedrijfsleven en in de wetenschap... die zeggen van, uh, kijk, dit kan, dit blijkt dus daar te werken... dat gaan we dus ook proberen. Dus dan gaat Californië wel wat proberen... ook ja. al heeft Washington daar bezwaren tegen. Meneer Opschor, gaat u eigenlijk ook nog weer uh, die kant op? Dit keer niet, ik wou nou eens een keertje overslaan. <laughs> heeft u nog tips voor uh, Louise Fresco? Ja. Nou, ik hoef er hoe je ze geen tips te geven. Die weet heel goed hoe het <laughs> <Goed bergt>. werkt, <laughs> <Goed> <laughs> die internationale wereld. Maar ik denk dat het van belang is dat we er toch zijn. Ik vind het wel een beetje opvallend dat dit keer ook weer, net als in Johannesburg... Nederland toch een beetje een bescheiden rol speelt. Dus vanuit de nationale Delegatie zitten we als het ware achter wat uit Brussel naar voren wordt gebracht. Tegelijkertijd kun je in de wandelgangen heel veel doen. En je kunt dus met, met, die, met die tien actiepunten en met die tien voorbeelden van dingen die werken... kun je internationaal wel degelijk uh, iets iets tot stand brengen. Het verschil ja. natuurlijk met, met toen is dat het nu echt maar om drie onderwerpen gaat. Armoedebestrijding, groene economie en iets wat ze institutionele dingen noemen. In jouw tijd ja. was het natuurlijk allemaal veel breder. Ja. Toen ja. moest alles op de schop. Hè? Nu, ja. Ja, nu hebben we geleerd een beetje te focussen. Nou ja, als het, aantal, als het aan, aan het aantal mensen uh, ligt dat er naartoe gaat... Uh, daar, daar zal het niet aan liggen. 40.000 ja, nou ja dat is natuurlijk tegenwoordig bij ieder van die grote toppen. Nogmaals, het is het topje van de eigen werk. Wat belangrijker is, is dat nationale proces. Maar zelfs het Europese proces. Hè. Nederland heeft toch wel een stem in Europa... als het gaat om dit soort dingen met een aantal Scandinavische landen. Ook Engeland. En Kunnen we laten zien ja. wat er al werkt. ja En ja. u zit straks natuurlijk in het hotel in Rio... met, met de Rutte en met de Bleker en meneer Atsema, neem ik aan. Dat hopen we allemaal, ja. ja u dus kijkt er niet heel ja. erg. Ja. Het is, het is ja. belangrijk dat, er, dat de politiek hier ook echt aandacht heeft. En ik ja, maar is dat en zou ik heel graag nog de politieke partijen willen oproepen als ze nu toch allemaal bezig zijn na te denken over hun identiteit. Wat vinden ze eigenlijk van Rio en van deze prioriteiten? Gaan ze die nou allemaal implementeren, dames en heren. Dat willen we van ze horen. Job, job. Goed, milieueconoom Hans Opschoor, die in Rio 92 aanwezig was. En Louise Frisco, die er nu naartoe gaat. Over 100 dagen. Heel veel succes daar. En heel hartelijk bedankt. dank. Dank u wel. De Natuurkalender. De eerste dingen van deze week. Nog heel snel deel 2 van de Venolijn U weet het nummer 0356711338. Een opmerkelijk natuurverschijnsel. Mateo van Limburg uit Eurbergen. Toen ik vanmorgen de hond ging uitlaten, zag ik voor het eerst onze nieuwe buurman. Toen hij me zag, schrok hij en sprong hij door het dunne laagje ijs van de sloot naast zijn woning. Om daarnaast stilletjes te verdwijnen. Kortom, onze bever is weer actief naar de vorst. <tie> Um, blijft u bellen met de Venolijn. Volgende week bestaat besta ons project Tuinreservaten uh, precies een jaar. Het zou mooi zijn als we dan de vijfduizendste deelnemer kunnen begroeten. We zijn er bijna. Geef niet op. Nee, ik bedoel. Ge geef u op. En geef, geef niet op. Niet met op. Zeggen we. De vijfduizendste <laughs> zal warm worden ontvangen met een prachtig welkomspakket. Ga naar tuinreservaten.nl .no. uh, ja, Voor een vogel, Televisie gaat weer van start. Jee, 6 maart is de eerste uitzending. En we hebben ook weer die rubriek Wat Ruist. Hè. Ziet u iets bijzonders in de natuur? Film het en upload het op de website. Hoe dat moet, kunt u zien op vroegevogels.vara.nl. Zo direct OVT van de VPRO, met onder andere De Mussen. Hé, hey, natuur, denkt u. Ja, ga maar luisteren. Dag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie, Excelsior Ajax. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En misschien 3-2 binnen. En dan wint Excelsior zelfs. PSV hoor. En daar komt het schot. En de redding ik nog altijd de mogelijkheid van Bakal. En dan is die mogelijkheid voorbij. Twente-Utrecht. Gaat naar de grond, die wordt geholpen naar de grond. En op de straf komt voor Twente. En om half vijf az hier En Is is een volgende aanval. En hier zelf nog een kant. En ook wil rennen Kuurne-Brussel-Kuurne. LOS langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Innoveren is jezelf opnieuw uitvinden in plaats van het wiel. Dit was de I uit het alfabet van Alfabet. Alfabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl. Dit is Radio 1.